Een derde schip gaat naar Spanje om militairen naar huis te brengen die uit Afghanistan terugkeren. Zes weken na de parlementsverkiezingen in Irak moeten de stemmen in Bagdad worden herteld. Dat gebeurt op verzoek van premier al-Maliki, wiens partij nipt heeft verloren. Het verschil tussen de winnaar en de partij van al-Maliki was maar twee zetels. De premier kwam uit op 89 zetels en de oppositiepartij van de nationalist Alawi op 91. Al-Maliki denkt dat hij alsnog kan winnen als de 2,5 miljoen stemmen in Baghdad met de hand worden geherteld. Beide partijen proberen al weken te vergeefs met kleine partijen te onderhandelen over een coalitie. Door de hertelling in Baghdad wordt de regeringsvorming in Irak verder vertraagd. De Israëlische minister van Defensie Barak zegt dat het onvermijdelijk is dat de Palestijnen uiteindelijk een eigen staat krijgen. In een gesprek met de radiozender van het leger zei hij dat Israël daarmee zal moeten leren leven, of we dat nou willen of niet. Hij denkt dat de wereld nog niet eens decennia zal toestaan dat Israël gezag uitoefent over het Palestijnse volk. Ook waarschuwde hij voor de slechter wordende relatie tussen Israël en de Verenigde Staten.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 'Cause pop galactic, call me Mr. Spot. We bumping in your parking lot. my super fly ladies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 Het Nederlandertje pesten en Sarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. twintig jaar.